Clemens Peters met het NOS-journaal. De Australische politie heeft in Melbourne ruim 200 mensen opgepakt bij rellen tijdens een anti-lockdown demonstratie. Er waren zo'n 4000 mensen op de been. Ook in Sydney werd gedemonstreerd, maar minder massaal. Daar werden bijna 50 mensen aangehouden. Australië heeft een van de strengste lockdowns ter wereld, ook al zijn er betrekkelijk weinig besmettingen. Maar de overheid is streng en streeft naar een coronavrije samenleving. Na ruim 30 jaar lijkt er beweging te komen in een onopgeloste moordzaak in Brabant. In augustus 1989 werd het levenloze lichaam van de 32-jarige Wies Hensen uit Budel gevonden in een sloot in Dommelen. Met nieuwe technieken heeft de politie een DNA-profiel kunnen vaststellen van de vermoedelijke dader. Om het net verder te sluiten begint de politie vandaag een flyercampagne in Zuidoost-Brabant. Ook is de beloning voor de gouden tip verdubbeld tot 30.000 euro.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 In China is het nu formeel toegestaan dat ouders drie kinderen krijgen. Vijf jaar na het afschaffen van de strenge één kind politiek... moet deze verruiming de scherpe bevolkingsafname tegengaan. Of dat gaat lukken is de vraag, want sinds 2016 is het geboortecijfer in China... alleen maar gedaald naar gemiddeld 1,3 kind per vrouw. Vorig jaar werden in China ruim 10 miljoen kinderen geboren. Het laagste aantal in 60 jaar. Veel ouders houden het bij één of twee kinderen omdat opvoeden erg kostbaar is. Het weer. De komende uren breekt de zon geregeld door en het wordt 22 tot 25 graden. Komende avond en nacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien en dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 aangeeft dat er een, een woning gebouwd zou worden. Was, oorspronkelijk was het plan om hier helemaal langs deze weg allemaal huizen te bouwen. En dat is ook goed gekeurd, dat zijn, dat zie je dat nu al daar stenen liggen. Ja. Daar ze lang aan het Dat is je uitermate rustig. dat het vroeger dan ook, waar ze nu aan bouwen zijn? Ja, dat was, uh, dat was vroeger ook als En uh, daar is nu een uh, bejaardencentrum neergezet.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 Dus dat is nog een lange procedure? Ja, Jazeker, dat is uh, zijn het begin van een lange weg. En ik heb begrepen dat er op het ogenblik een procedure, een logisch, civiele procedure, tussen de eigenaar en de bunkerbewoners. En die zullen we ook af moeten wachten kunnen wij ook niet doorheen gaan manoeuvreren, Trouwens, waarom zouden we het kunnen doen? Ja, per 1 oktober is de mensen de huur opgezegd, dus ja. dat betekent dat ze weg moeten. Ja, als de rechter daarmee akkoord gaat, is dat zo, ja. En dan uh, de gemeente staat buiten spel verder.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 want het is zo dat mijn vrouw daar de, in een vreselijk naam toestand teruggekomen is. Daarom was ik wat voorzichtig op het begin. Maar ik dacht dat, uh, dat het een heel ander verhaal was dan het eerste verhaal. U kunt het rustig uh, natuurlijk, het nou eerste ja. verhaal heb ik geen helemaal geen moeite mee. Nee, cool. maar omdat u zelf... Ja, heeft... ik raak er nu zelf in betrokken. Zie je, dat is mij moeilijk eigenlijk. Ja, maar u krijgt dus inderdaad <laughs> zo'n keer achter ja. de toe. Ja, nou ja, goed. Uh, maar dat wou ik nou juist omdat men daar zo uh, over bezig is. Want er is een nou, ik wist daar niks van Tom. Oh, nou ja.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 Ja. Oh, nou ja goed, maar ik neem aan dat u dit gedeelte onderuit onder uithoudt. Uh, in, in, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd de gemeente die ik nog niet eens gekocht heb. Maar dat hebben ze gedaan voor, voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambtshoring hadden. De nieuwe hadden. Huh? Nou ja, voor het geen nieuwe ambtshoring, maar voor de nieuwe burgemeester het moest er ergens huisvesting zijn. Ja. En, uh, maar wat, u, wat wordt u dan kwalijk genomen? U wordt me verweten dat ik daar een kapel wil hebben en dat ik uh, niet meewerk aan doorstroming en, en van iemand allemaal. En dat ik moet blijven zitten waar ik zit. Ja, uh, en dat, dat, dat heeft me erg gegriefd. Omdat ik vind dat deze jongelui uh, daar zich niet uh, over moet uitspreken als ze niet eerst behoorlijk zich hebben. En dat heeft een, een, een vrij naar artikel. Niet in de persoonlijke sfeer, maar mevrouw zit er persoonlijk achter, dus dat uh, is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar eigenlijk niet Vindt in dat natuurgebied mag zitten? Ja, het wordt mij verweten dat ik daar zomaar een kaal voor koop. En uh, nou, zie je wel, dat is de burgemeester, die mag alles. Ja. We uh, hebben weinig natuurbezit, nou is dat een prettig wandelterrein. Hè? En uh, het zou wat waard zijn als dat zo kon blijven, natuurlijk. Maar, eh, en, maar, maar ja, goed, wij u hebben... Bent een... met uh, projectontwikkelaars uh, in Zandvoort bepaald niet onbekend in ieder geval. Nee, nee, nee. ze zijn vele soorten.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 Ja. Hoe zal het er nu weer uitzien? Ja. Ja, dit, ja het is. Uh, het ligt er eigenlijk voor de hand, hè? Als de mensen het voor het zeggen krijgen. Ja, ze uh, het eigenlijk voor het zeggen. En je ziet een steeds grootschaliger maatschappij. Waarin uh, het uh, handelen en doen van de mensen steeds meer opgedeeld wordt, wordt in vakjes. Terwijl je hier in het kosteloze hebt integratie van een heleboel verschillende functies. hebt natuur en recreatie. En, uh, uh, mogelijkheden voor uh, natuur-educatie voor de, voor de scholen in de onmiddellijke nabijheid. Hij zegt het zo mooi, hè? Hij zegt het prima, hij heeft er ook lang over nagedacht, denk ik. Ja, terwijl, wanneer je het. Uh, uh, terwijl je uh, toch niet meer naar een nog grootschaliger maatschappij toe moet. Hij gaat er gewoon Goed, door, door, hè? Ik ben hier uit zijn eens mee hij is zeer gemotiveerd. Ja. Yeah. Maar uh, ja, als ik het simpel mag zeggen, ik geloof dat het, uh, het sleutelwoord uh, geld dat ik je ook weer echt goed op heb Dat draait de hele maatschappij toch weer om de laatste tijd. Veel mensen je ook geld verdienen. Ja, ja. de poenen, uh, uh... ja, Dan moet iedereen verwijken. Het is toch zo? Daar gaat het toch ook alleen om bij die mannen die de keuzes neerzetten? Nou, wat wil je? Hoe lang bent u hier nou al? 1947 al. Oké, dat is lang geleden. Bent u dat? Ja. Oh, wat aardig. Het kleine meisje wat daar uh, door de duinen. 7 jaar. Hoe ouders staat we aan deze manier. Ja. Oh, ja.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 Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar is het Kosovo-rappark het mooiste begroeide stukje duim van heel Zandvoort. Even halmen, Even dat gezegd. Die, die. En de bouw, te is Wat gaat u nou doen als u het toch probeert af te breken? Daar ga ik hem over op zitten. Dat doen we allemaal. Voor zijn natuur. En wat hebben de mensen te verwachten van de politiek? Daar staat de VVD, wethouder Atama. Ja, Kolpa in Dikbol. je dus nog echt een natuurgebied. Je hebt ook een boekje over dat. Ja, een ja, ja. En die zeggen nu ook, er komt een weg doorheen. En de VVD staat er ook helemaal achter. En wanneer er een weg doorheen komt, dan is het helemaal geen natuurgebied meer. Dat bestrijd ik ten eerste Moeten velen maar eens bekijken?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 Wanneer het kostvolle park zou worden gebouwd, dat het geen groot verlies is voor Zandvoort? Nee, nee dan zou je een prachtig gebied kunnen maken. Met alles erop in de Daar zou je echt een, een gebied, en wanneer je daar een, een, een, een, een huizenbouw mede krijgt met een parkje, een vijvertje wat je daarin uh, in zou kunnen krijgen. Een,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 Heb ik iets van. Uh, heb ik schimmel in mijn kast er moeten hoor Dit is mijn glazen kastje bij het alles in moet hebben. Dus je kunt zien dat hier geen vocht is. Nee? Geen schimmel? Geen even schimmel. Wil u ergens onderbreken nee. van schimmel? Nee, geen schimmel iets? Nee, nou. Ik ben nee, zijn nou, helemaal overtuigd. Nee nee, nee, nee, nee. Moet je goed Helemen. luisteren. Ja. Anders zeggen ze bij wijven spreken. U neemt de boel in de maling. Ja. Uh, u ziet, uh, ik heb Anders helemaal. Ik kreet geen vocht. Even, kijken. Oh. even, even kijken. Even kijken, even overtuigen. Nee, hoe niks? Nee. Geen vacht, meneer, geen vacht. dan gaan we een kopje thee zetten. ben ja. overtuigd dat ik u kunt niet in de Zo, gaan we lekker zitten? Ja, meneer, de stoel. ja, veel in de zon? Dit is een stukje unieke natuur. Dit krijg je toch nergens meer? Waar vindt u dit?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 op gronde stoelt, dan zullen we stappen ondernemen om, om dat ongedaan te maken. Maar of het zo is, is nog maar de vraag. Het zijn geruchten. En wie heeft die concept ingediend dan? Uh, nou, daarover moet ik ook nog erg vragen blijven. Uh, het zijn constant geruchten van, of constant, het zijn een aantal geruchten van, van, van uh, er is uh, iemand in Den Haag geweest en dat zou een burgemeester zijn geweest. Of het deze is of de vorige.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 Ja, de instantie is toch opgezegd voor 1 oktober? In eerste instantie is het natuurlijk dat wij ons niet bij voetstoots bij, bij, de, bij de eisen van de nieuwe eigenaar hebben neergelegd. Hè. En hij uh, zoekt alle mogelijke redenen om dat waar te maken. En, en dat, nou ja, dat raakt kant nog wel. De meneer de Raad die, stelt, die heeft nou weer een andere strategie. He, wij praten natuurlijk altijd over de huur.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 Onjuist. Ik vind uh, dat terreinen hebben wij aangekocht en uh, die mensen zitten daar uh, op ons terrein. En dat vind ik onjuist. Ik vind uh, als je privégrond hebt dat, uh, en je kunt niet met elkaar tot een redelijke overeenstemming uh, komen, dan, uh, dan moet men uh, elkaar vrij laten. Yes. Ik vind dat je prioriteit in het leven moet stellen dat het belangrijker is dat de mens woont als dat hij naar een boom kan kijken, want hij kan er niet onderslapen. Maar in het huis wel. Nou hebt u gezegd, in de Volkskrant geloof ik, dat die uh, bunkertjes bouwvallig zijn... en instorten. Ja, ja, dat is inderdaad zo. Dat is eigenlijk asociaal. Om, ik snap ook de mensen niet hoor, ik zouden mijn kinderen nooit in willen laten slapen. Ja, ik Dit ben er in geweest. donker, ze zijn vochtig, ze hebben geen ventilatie. Oh. En uh, ze staan er al 30 jaar... En, uh, wat, wat bent u van plan?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 uh, en je moet er dan eens voor gaan betalen. Dan ben je natuurlijk een beetje de boeman. Uh, maar je zou het ook andersom kunnen uh, draaien. Quaris de, uh, de de... is altijd de grote Sinterklaas geweest in, in Zandvoort. Uh, en ja, dat houdt het hier op. Ja. Oké. Okay. Ja? Hartelijk bedankt. Goed gedaan.